Ja, nou en dan een we het op ons programma met music all In. Ze hebben er een mannen van oor uitgekeken. De gemeente van 2018 kwam maar niet een traan en langzaam verlopen langs te denken. Maar eigenlijk, daar was hij dan. De uitnodiging van de zin in het om mee te doen met het project van vandaag. Vorig jaar had ik nog een teleurgesteld dat ze niet mee konden doen. De trappen van ongeduld om te laten horen wat ze in de mars hebben. De mooiste toeristenseert vandaag de rug, zoals B. -B aan boord van de links en daarna het prachtig gezongen A.V. Maria, een ware streven voor het oor. Dit alles onder leiding van het dirigent Alia Boesje en hun vorste piano